Ik ben Flori Vlobergs, ik zal dat eerst eens in het Lijven zijn, want ik ben geboren in Lijven, in het pitteken van Lijven, in de Brusselse Stroot. En ik ben 64 jaar en ik werk al sinds 1998 bij het Museum van der Kelen, uh, sinds de grote tentoonstelling van Dirk Bouts. Elf jaar bij het museum, jij hebt dus het Van der Kelen Museum nog meegemaakt, hoe was dat toen? Dat was typisch een oud herenhuis van de burgemeester van der Kelen En die heeft zijn huis aan de stad geschonken op voorwaarde dat daar een museum in kwam. En dat was heel, heel tof, dat huis. Met grote salons, barok en rococo En een oud, trap, die is er nog altijd, die kraakt wanneer je daar boven gaat. Als je zo nostalgisch bent over het museum, welke goede herinneringen heb je daaraan? De mooiste tentoonstelling dat ik meegemaakt heb, dat is dan wel meesterlijke middeleeuwen. Dat was magnifiek hè, met die, al die miniaturen van overal in de wereld. Maar het tofste vond ik nog wel geuren en kleuren. Daar was op die tentoonstelling een gangsken nagemaakt, zoals je ze in de stad Leuven vroeger aantrof. Al die oude gangstjes, ja, die zijn nu bijna allemaal weg. Daar bestaan er nog heel veel. Maar uh, dat had zo zijn charme, een oud gangstje met daarin kleine huizen. Jij vertelde daarnet, voor we de microfoon aanzetten, dat de collectie van het museum is grotendeels door schenkingen. En ik ging uit van de veronderstelling dat dat een eeuw geleden was dat dat nog gebeurde. Maar je hebt dan nog meegemaakt dat er een schenking gebeurde aan het museum. Ja, ja, ik heb nog geweten dat er een mevrouw een schenking deed aan het museum van uh, porselein. Vooral Chinees porselein. Haar man had dat allemaal verzameld van op zijn reizen. En toen haar man gestorven is, heeft zij dat aan het museum geschonken. En daar is een speciale tentoonstelling ook over geweest. En uh, ja, om al die kunstwerken uh, en al die kunstschatten te kunnen tentoonstellen, hebben ze wel moeten een groter museum bouwen. Want al die kunstschatten die waren verborgen op zolder en in de kelder. Dan is het museum drie jaar gesloten geweest. Wat heb jij ondertussen gedaan? Was je werkloos? Nee, nee, nee. Uh, wij hebben eerst en vooral een beetje meegeholpen om de verhuis te doen. Vooral van de bibliotheek, want dat wist ik ook niet dat er zoveel boeken waren. Ik denk wel 10.000 boeken in de bibliotheek van het museum. Die hebben we mee helpen inpakken. En uh, dan hadden we toch ook nog ons werk in de schatkamer van de Sint-Pieterskerk. Dat hangt af van het museum en ook van de stad. En dan tijdelijke tentoonstellingen die doorgingen in de twee bronnen. ...of in de predikerenkerk of in de kapel van de Romaanse poort. Het is nu drie weken geleden dat het museum is opengegaan. Hoe was dat en hoe is dat ondertussen nu in het nieuwe museum zijn? Wel, we zijn allemaal heel, heel fier natuurlijk dat Leuven zo'n schoon en mooi nieuw museum heeft... En uh, we hadden heel veel verwacht en veel volk verwacht, maar het is nog meer buiten alle verwachtingen door dat er zoveel volk komt. En elke dag, elke dag, want verleden zondag denk ik dat er ongeveer 2500 tot 2800 man geweest is. Het was dan ook wel uh, de dag van de architectuur, maar het is altijd bom, bom vol, heel veel volk. Wat uh, is jouw taak in het nieuwe museum? Ben je hier nog altijd suppost of doe je ook andere dingen? Wel, sinds 1 september ben ik uh, fulltime aangenomen. En Mijn taak is ook bewaking en publieksbegeleiding. En ook in de shop te zitten. Uh, te zitten alleen in de shop om de verkoop van de boeken te doen. En dat gaat heel, heel vlot hoor. Veel mensen kopen die dikke catalogus van de Rogeren van der Weide tentoonstelling. En dan is er ook een heel dikke catalogus van uh, Jan Verkruisen. Er zijn gadgets zoals postkaarten, bieken, maniertjes. Dat gaat allemaal uh, zoals warme broodjes bij de bakker. Zo, shopverkoop is heel leuk, maar de is, is dat niet een beetje saai? Nee, want hier heb je geen seconde de tijd om iets anders te doen. Want je moet opletten. De mensen begeleiden die nog vragen: langs waar is het, waar moet ik zijn? Hè? Want ze kunnen een ticket kopen. Voor de Rogier van der Weide tentoonstelling, ofwel een combi-ticket, Dan mogen ze alles zien. De vaste collectie, Jan Verkruijsen en Rogier van der Weide. Dan vragen ze nadien wel langst waar is nu om de vaste collectie te zien. Dat is nog altijd het oude huis van der Kelen, Maar dat is gerenoveerd helemaal. Wat vind je van het nieuwe gebouw als museum? Oh, Het is prachtig hè? qua architectuur. Het is enorm. Het, ja, het is een... Dat paluie, als ik het zo moet zeggen, in het Leuves. Want ik heb aan mijn zoon gezegd, die in Californië woont, de volgende keer dat we op bezoek komen. En nu ga ik zeker naar het Getty Museum tegen Los Angeles. Want uh, de vorige keer als we daar voorbij gereden zijn, hadden we geen tijd meer. Maar nu ga ik toch zeker zien, want toen me daar al aan denken, dit museum, het is enorm qua architectuur met in een binnentuin het oude huis van der Keelen er goed in verwerkt in de nieuwe moderne bouw. En dan het dakterras, dat is, dat is ook zo dat mensen willen vooral op het terras gaan om het uitzicht op Leuven te hebben en van ene zaal naar de andere zaal te kunnen overlopen. Allee, ik vind het enorm mooi.